poedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal.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 Doe dus. leeg, doe leeg. Al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend. Tweede gelte van dit radioprogramma. Straks hebben we onder andere het over verjaardag. En ken je deze man nog? Mr. DJ Moeilijk hè dit? Make this ja, maar als ik die tweede hit van hem draai... dan weet je het zeker, ook hij is jarig. En we hebben het over uh, ja, iets in 1839. Dat was echt heel lang geleden. Toen waaien het echt heel erg hard in Ierland. Dat ging toen echt helemaal fout. En wat is dit ook alweer? Als de lente komt, pluk ik voor jou. Ja, hij kon ook zingen. Dus deken. Maar eerst even andere muziek hier. Op de zender met Koebok leeft. Goudverhaal, de leg de Tweede keer. The blazing sunsets in your eyes Will tantalize time Every man who looks your way I watched them sink before your gaze Senorita swains Dancing before their frozen eyes I'm so much in love Like the ragged soldier catching butterflies. No She rove love. De fan ...van Arctic Monkeys... ...maar ook van de Last Shadow Poppets. Ja, dit programma heeft al twee platen gedraaid. Dit is een van de oude platen... ...Eats Understandman... ...in the Heat of the moment. Nee, 'Heat of the morning. Klopt, ja. Ja, in de ochtend. Ja, zeker. In de ochtend. Zo, er kan wel eens wat gebeuren dan in de ochtend. Ja, er kan wel eens wat gebeuren. Goed, Alex Turner wordt vandaag 38 jaar. Hij is natuurlijk van de Arctic Monkeys. En grappig is, hij woonde naast... ...Jamie Cook. En Jamie Cook... Dat was de buurjongen waar hij dus uiteindelijk uh, samen mee ging werken. En toen uiteindelijk hebben ze daar de Arctic Monkjes mee gevormd. Ja, het is er weer tijd voor geschiedenis. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? We kijken naar welk jaar kijken we? Naar welk jaar kijken we? ja. ja. 1839, ik begin gewoon... The Night of the Big Wind. Ja, die had ik ook bovenaan. Ja, bizar verhalen. Gewoon. Wow. Echt een gigantisch zware storm in de nacht van 6 op 7 januari in 1839. Een tijdje geleden. Honderden doden en 20 tot 25 procent van de huizen in Dublin zijn verwoest. 42 schepen zijn uiteindelijk gezonken. Er waren echt windstoten echt van 100 knopen. Heb jij ze geteld? Hoeveel er voorbij Nee, 185 kilometer per uur. En het is de zwaarste in 300 jaar. En volgens, het was van mag namelijk. Volgens de Ierse folklore. zou de dag des oordeels komen. Want het is namelijk 6 januari. Is het namelijk de Drie Koningen. In, in, in, in Ierland. En toen dacht ik dat het het einde van de wereld zou komen. Ja. Omdat dit allemaal zo. En zelfs goed gebouwde. Ge uh, bouwen uh, uh, kerk die werd onvergeblazen gewoon door deze wind Een echte windkracht van 185 km per uur dat kan je bijna niks voorstellen ja. eens in de 300 jaar schijnt het voortkomen en ze hadden hem te pakken daar nou, nou ja, ik moet zeggen, het is nu ook wel flink keer gegaan hè? Ja, zeker. Uh, daar aan de overkant van het kanaal uh, ach, uh, sorry, 2022 dat was, uh, het is nog maar uh, twee jaar terug, toen werd Novak Djokovic de toegang tot Australië ontzegd ja, vanwege probleem rond de vaccinatievrijstelling. Hij, uh, hij wilde... niet bekendmaken of hij gevaccineerd was... tegen covid. Wat wel verplicht was in Australië op dit moment. Hij was ook echt not amused dat hij dat gewoon niet mocht. Hè? Nee, nee. Dat er voor hem geen uitzondering was. Nee, maken. precies. Want die was hij wel niet. Hij hè? was de man die tennisrekken zo goed kon... Uh, gooien. Ja, ja precies. Uh, 2000... Nee, 1973... Nee... Sorry, 74, sorry, even, even, even normaal. Even 74, dat, uh, de laatste autoloze zondag was er. Op zondag 4 november beleefden we die voor het eerst. Een heel ongewoon beeld toen, nu al bijna weer vertrouwd. Geen auto's op de wegen, behoudens een enkele met ontheffing die we naastaarden. Verder alleen taxis en bussen. Op de autowegen ook brommers en fietsers. En rolschaatsende kinderen zelfs. Althans, ja. tot de politie daar een stokje voor stak. Maar verder leeg. Ja, mooi uit, gewoon Echt een ja. goede oude tijd. Het is 1974, 6 januari. Was er de laatste niet helemaal waar. Want eh, september... 19, in 1999 deden heel veel gemeentes mee met een autoloze zondag. En dat was meer natuurlijk voor het milieu te ontzien. Oh, dat ja, was een dus heel ander iets. Je dat het wel vaker doen dan. Uiteindelijk is er ook nog een uh, autoloze zondag geweest in 1956 tot 1957. Dat had te maken met de Suez, uh, Suez uh, crisis. Dat was toen oorlog. En uh, daar waren ook best wel wat slachtoffers. Omdat ze namelijk van wie is de Suezkanaal en wie mag er doorheen? En dat duurde van 21 oktober tot 6 november, de uh, Suïsk-crisis. Uh, ja. Goed. In uh, 2019 ondertekenden in Nederland honderden orthodoxe protestante predikanten. een anti-LHBT pamflet. Want uh, het was eigenlijk. dat was dan ook die Nashville-verklaring. Die was uit 2017. Dat was in Amerika. Dat, uh, dat er dan van alles werd gezegd over dat ze tegen. Uh, tegen het uitdrukken vast van en voor het gezin. En uh, al die andere dingen. Dat kon allemaal. Dat, dat, dat was niet aangeboren. Dat kon je door veel bidden. Kon je dat allemaal weghalen. Dus als je homoseksueel was. Dan ging je gewoon ergens. En dan moest je een film zien van homo's En dan kreeg je ondertussen een drankje. tijd moest kotsen en zo. En dat zijn oh ja. dingen, weet je. Ja, ja leuk hoor. <laughs> dan denk ik echt. Van, nou ja. Het is toch wel heel erg. We komen hoor. ook gewoon echt van de dieren af ook, hè? Wat ja. zijn we van ver gekomen? Gewoon maar ja. echt, uh. Nou goed. 2021. Hij is nog regelmatig in het nieuws. Was deze man, die was gewoon niet zo blij met de uitslag. Nee, meneer Trump. Meneer Trump. We're going to walk down and I'll be there with you. Anyone you want to the Capitol. And we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women. And we're probably not going to be cheering so much for some of them. Because you'll never... Take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. Ja, goed, dan lopen we met z'n allen daar maar naartoe. Want ik, ik heb toch een beetje verloren. En nou, dit, dit klinkt zo knullig en drollig. Maar dan heb je toch van die gasten die dan toch daar, da, daar naartoe gaan. Wat, wat staan ze nou, nou te doen, joh? Je is wat een stelletje idioten gewoon. Echt, met z'n allen staan ze nou binnen te drammen. En daar zijn uiteindelijk vijf mensen bij om het leven gekomen, gewoon. Ja? Ja. Het is echt. En hij hield me vol dat het verkiezingsfraude was. En uiteindelijk wil hij rechtszaken. En zelfs zijn advocaat adviseren. Doe dan het nou niet. Je hebt helemaal geen grond. Helemaal geen grond om dit te gaan winnen. Om in ieder geval één rechtszaak. Maar nou ja, uiteindelijk ja, heeft hij nog steeds het idee dat het fraude is. En hij wilde op andere manier ook. Allee, verkiezingsuitslagen uh, uh, uh, regelen, dat lukt allemaal niet. Nou ja goed, en nu is je bezig natuurlijk om uiteindelijk weer bij elkaar... Uh, alles bij elkaar te krijgen en toch weer uh, president te worden. Wegwezen. Wegwezen, zeker. In 2022, toen uh, waren er tientallen doden en 3000 aanhoudingen... bij de protest in Kazachstan tegen de beleid van die president... Kassim Jomar En ja. hij is dus nog steeds daar uh, president. Maar het is echt, uh, uh, dat is nog twee jaar geleden ook nog maar... Ja, ze hebben allemaal tegen geprotesteerd. Maar ondertussen zit hij er nog wel steeds, hè? Ja. Dat is wel heftig allemaal, hoor. Er waren vervoegde presidentsverkiezingen vorig jaar. Nou ja, ja 14 maanden geleden, zeg maar. En Jeff kreeg toen toch 81,3 van de stemmen. Dus dan uh, denk ik van, nou ja, die anderen kregen bijna niks. Ik denk, zijn ze nou zo bang voor hem? Is ja, ja, hij gewoon allemaal geheime politie rondlopen of zo? Of, of zijn we allemaal wel een beetje op hetzelfde afgestemd? Dat we ja. toch allemaal een beetje dezelfde manier denken? 1714, luister even, 1714, Henry Mill krijgt octrooi op een schrijfmachine. Ja. What the fuck? Echt. En ik heb gezocht, ik wil de afbeelding van deze schrijfmachine wel zien. Want ik bedoel, die moet getekend zijn. Want in 1714 hadden we nog niet echt foto's. Ja. Dus uiteindelijk zoeken en zoeken. En uiteindelijk uh, hadden ze iets gevonden. En toen dachten ze dat dat de schrijfmachine was van Henry Mill. Dat bleek dan eigenlijk weer een afbeelding zijn van John... Cooper, uit 1856. Oh. Die had ook een soort schrijfmachine gemaakt. Dat is een ronde schijf aan de bovenkant. En dan doe je een velletje aan de zijkant. Heeft helemaal niets weg van een typemachine. Lijkt er gewoon helemaal niet op. Kijk, dit komt er niet in de buurt. Dus anders. Maar het is een schijf en dan moet je aan de bovenkant ergens op drukken. En de eerste, eerste typemachines waren echt bedoeld voor mensen die blind waren. Om dan oh. even goed iets te kunnen opschrijven. Oh. En uiteindelijk zijn er verschillen nog geweest: uh, Pellegrido Turi. Ik denk dat die heet, ja, Turi. Die uh, heeft ook al een schrijfmachine ontwikkeld. En die zag er ook weer aan. Er was een soort bol aan de bovenkant. En dan kon je met je hand op die bol leunen. En dan kon je ook uh, dingen indrukken. En dan kon je dus ook iets schrijven. Dus er is toch een flinke ontwikkeling geweest vanaf uh, Henry ja. Mill. Wow. Dus, Wauw, wel interessant. Ja, He. zeker. Leuk om dat allemaal even te zien, al die afbeeldingen. Goed, tot zover even de geschiedenis. Ja. Straks hebben wij meer. All night, all night waiting for you. Inside, outside. So sad, so what, we're all sad. Sweet, So sad, so what, we're all sad wat ze maken op die laatste album is? Gewoon lekker fijne vaccines en wat een heerlijke hit hier op de zaterdagmorgen. gedate Love to Walk Away. Hier, het is hier weer tijd voor je. Jazeker, ga maar in de rij staan. Dank. Ja oké, okay. Alex doe maar even. Met z'n allen. Dat was een mooie tijd toen ook. Ja, we kijken even wie er jarig is. Hij maakte ja in 19, wat was het ook weer? 1961 of zo? Nee, 1966 zijn eerste plaat. Mr. Als je... DJ, Echt als je dit hoort, denk je, is dat dezelfde gast die later deze plaat maakte. Ja, dat is dezelfde man, oh. Van McCoy. Hij is uh, componist, zanger en uh, muziekproducent. Hij, werkte voor, uh, hij kwam in Philadelphia te wonen in 1959. En uh, ja, hij heeft een eigen platenlabel gestart, Rocking Records. En uiteindelijk uh, kregen ze hem in de, in de picture. En toen was hij talentenscout. En wist hij alle talenten zeg maar, te scouten. Uiteindelijk probeerde hij zelf plaatjes te maken. En de eerste twee platen lukte niet. Toen was hij bezig met de derde plaat. En de derde plaat had hij nog een uurtje over in de studio. En toen kwam een, een, een DJ naar hem toe. En die was wel een grote fan van hem. Hij zei: Heb je gehoord over de hustle? De Hassel is een nieuw soort dans. En toen zei hij, de Hassel. Nou, misschien kan ik daar iets mee. En toen maakte hij niet deze plaat. Fijn nummer. In een fijn nummer. Hoe oud is hij geworden? Ja, maar 39 jaar oud. Oh. Hij is niet zo heel erg oud geworden. Hoe is hij geboren dan? Uh, 1940 en 1979 overleed hij al. Hartanval. Mm. Uh, en dat is wel, maar hij heeft later nog een andere plaat gemaakt. Toen probeerde hij in dezelfde stijl van de Hassel door te gaan. Toen dacht hij, nou ja... Ik de, deed het ook aardig. Maar de Hustle was wel echt de grootste plaat voor Van McGoy. Ja, heerlijk, ja, heerlijk. Ja, wie ook jaar uh, is vandaag, uh, ze leeft niet meer, maar het is. Het uh, die blok. Oh, ja? Hij was van, uh, ja, ja, ja. Het gaat met de vijf. Nee, sorry, ik, ik, ik, uh, ik jok. Een ja zussen, nee-zuster nee, was hij. Een stukje, een stukje. Een stukje van de stukje, ja. Fuxie, ja. Fuck, echt ja. voor die hele diepzinnige teksten. Ja. Nee, ik haal er nog heel veel uit. Nou, nee, goed, dat was een hele andere tijd natuurlijk. En uh, zij heeft uh, echt gigantisch waar... veel gedaan, ook gewoon in haar leven ook, hè? Ja, nou, ze is best wel veel bezig geweest. Ja. Ze, heeft, uh, ze heeft ook in oppassen gespeeld zelfs nog. En uh, brandende liefde. Nou, dat zal toch wel een, oh. een andere film geweest zijn. Het dan is nog. gewoon echt uh, wel, wel tragisch dat al die oude opnames gewoon allemaal uh, gewist zijn. Ja, ja die ook ze... nog in... Uh, kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen. Ook nog? Ja. Oké, okay, daar, daar heb ik ook nog iets van meegemaakt. Ja. ja, hij is overleden in uh, 2013. Uh, Herman Emmink. Je kent hem natuurlijk van dit... Hij heeft zelfs ook nog een uh, uh, soldatenradio gemaakt. In uh, Nederlands-Indië heeft hij gezeten. Uh, uiteindelijk werkte hij voor de Radio Journaal. Uh, uh, hij werd omroeper in 1954. Uh, Radio Luxemburg heeft hij wel gewerkt. Vader zijn zoon heeft hij gepresenteerd. Maar het bekend is nog wel wie van de drie hij presenteerde. En hij heeft ook heel veel plaatjes gezongen. Als de lente komt, plug ik voor jou. Tulpen uit Amsterdam. Hij Uiteindelijk... Willem Sonneveld een beetje ja. de stem, hè? Ja, klopt. Ja. Ja. Hij uh, heeft ook muzikaal onthaal gepresenteerd met allemaal uh, muziek die eruit kwam. En het maf is... Hij heeft wie van de drie gepresenteerd van 1971 tot 1982, dus 11 jaar. En in 1999, als ik het goed lees of 92, 92 heeft hij nog een keer uh, Gerard van den Berg vervangen, eenmalig. Okay. Dat, dat was nog wel een leuk, uh, leuk iets. En uiteindelijk heeft hij zijn lichaam ter, uh, van wetenschap gegeven. Dus hij ja. is niet begraven of Gewoon, Hij is gewoon opgehaald. Dat heb ik ook al eens bij een cliënt meegemaakt. Die, die vader werd gewoon opgehaald. Er was geen begrafenis. Dat heb geen je crematie. dan wel nog een herdenkingsdienst. Ja, dat wel, ja. moet je zelf weten. Ja, dan ja, ja, ja. ja, vandaag is ook jarige Anja Meulenbelt. Hij is in 1945. Dus ze wordt 81. Maar ze is een Nederlandse publiciste, schrijfster en politica... maar zij had een roman, De Schaamte, voorbij. Oh ja. Het was voor die tijd was het toch wel heel wat. En het was, uh, heeft haar tot een kopstuk van de Tweede Feministische Golf gemaakt. Maar ze is ook nog lid geweest van de Eerste Kamer voor de SP. En de naderhand heeft ze het opgezegd... uit onvrede over de houding van die partij... in het Israëlisch-Palestijnse conflict. Nou oh. ja, dat is nu dus weer zo. Ja. Dus, uh, maar ze heeft echt heel veel prijzen gewonnen ook. En uh, ze heeft de Annie Romeijn prijs gewonnen van het blad uh, opzij... En uh, ja, de journalist van de vrede. Dus uh, ja, ze hebben echt heel veel gedaan. Dus volgens mij, uh... ja, volg mij de schaamte voorbij is een boek uit de jaren 60, ja, 70, ja, ja, ja. 70 volgens volg mij. Dat ja. heeft volgens mij die hele, die uh, opstandige vrouwen... Uh, opstandige nou, dat zou, vrouwen de vrouwen de... ook eens een keertje iets leuks mogen op leven in bed. En, en niet uh, alleen hoeven te ontvangen. Ja, ja klopt. Maar ook daar die echte hele uh, vrouwenbeweging kwam door dat boek op gang ook. Hè? Ja. Ja, ja, ja, dat was ja, heel ja, ja. bijzonder. Volgens mij met spoor terug uh, op... Uh, OVT op Radio 1 heb ik daar een hele documentaire over gehoord. Dat is wel echt interessant om dat terug te ja, halen. Nou, ze heeft ook nog steeds, volgens mij, er staat hier dat ze een weblog bijhoudt en dat bes beschrijft ze als een weerspiegeling van al die activiteiten die in verschillende gedaanten in mijn leven terugkomen. Dus ik denk wel dat er nog heel wat uh, uh, te lezen valt over haar, maar uh, ja, er wordt steeds minder gelezen. Dus op zich, nou uh, ja. Klopt, dat is ook zo'n klusje altijd. Vandaag zou de jaren zijn geweest overleden in 2006. Sid Barrett, de oprichter van Pink Floyd. De man die onder andere dit schreef. Echt, dat hele oude Pink Floyd nog. Die was hier nog volgens mij nog net aanwezig. Maar dit is echt duidelijk van zijn hand. Er is bijna geen Pink Floyd meer te noemen, dit. Bike. I ride a bike. Hij is zes jaar actief geweest, deze uh, uh, Sid Barrett. Maar uiteindelijk ging hij zoveel drugs gebruiken... dat ze hem tijdens optredens dachten van... ja, maar hij speelt met twee akkoorden. En vaak zit hij ook niet in de maat. En hij dans, af en toe staat hij niet op het podium. Zullen we hem thuis laten? Nou, toen hebben ze hem thuis gelaten. En uiteindelijk is hij eigenlijk een beetje in vergetelheid geraakt. En uiteindelijk, op een dag waar ze deze plaat opnemen... Shine On You Crazy Diamond. Toen stond daar een man met weinig haar... en ook geen wenkbrauwen stond er in de, in de studio... bij de opnameapparaat, stond daar te kijken... En toen bleek het Sid Barrett te zijn. En deze wow. paard gaat over hem. Oh, dat dus dat was een mooi. zeer emotioneel moment. Dat is ook op YouTube terug te vinden. Dan doen ze ook een woordje daarover. Dat je denkt: wat maf, we waren over hem aan het zingen. En hij stond daarin. Na acht geestverschijning. jaar kwam hij gewoon weer. En ja, geestverschijning bijna gewoon. Dus dat is een heel bijzonder verhaal over de Sid Barrett. En uiteindelijk is hij overleden. En nou ja, allerlei complicatie. En zijn, zijn zus heeft nog gezegd: hij leeft een heel teruggetrok, teruggetrokken bestaan. Hield van natuur. En als mensen aan de deur kwamen kloppen over Pink Floyd... dan deed hij gouden deur dicht. Daar wilde hij niet mee over praten. Niet meer geassocieerd worden? Nee, oh. bijzonder. Jammer. Ja. Uh, vandaag is ook Katie jarig. Zij is van 1959, dus ze wordt 65. En zij uh, had natuurlijk uh, meerdere hits... in de Hot Dance Music Club playlist... zoals Take Me Back to Love Again. Dat was in 1992. Dit zou zomaar de Jolande keuze kunnen worden van vandaag. En uh, ze was ook deel van de Sister Sledge. Die hebben heel veel pop, rhythm, blues en disco hits gehad. Dus uh, ja, ik vind, ik vind haar wel geweldig hoor. Dus, ja, uh, ja, Leuk, echte uh, klassieke disco. Damen. Ja, uh, dame. uh, ja, uh, ja. Uh, ik ben benieuwd, als deze man niet jarig was geweest, dan had er dus een hele andere auto in deze film rondgereden. You telling me you built a time machine? A DeLorean? Ongelooflijk John DeLorean. Hij is al overleden in 2006. toen was hij. 80 jaar oud, ingenieur en zakenman woont in Detroit... ...en zijn vader werkte bij de gieterij van een of andere Ford Motor Company... ...en zijn moeder bij General Electric, dus hij kreeg de techniek allemaal wel aangeboden aan alle kanten. Zijn vader overleed al heel vroeg, hoor, daar heeft hij niet veel van geleerd. Alleen maar drinken, drinken, drinken. Nou, John Lorien hield het van een mooie vrouw om zich heen. Uiteindelijk had hij idee al heel lang in zijn hoofd van een auto... Met deuren die naar boven openklapten. Iets futuristisch. Ja. Nou, daar heeft hij plus minus. Nou, ik weet niet hoeveel miljoen. Zes miljoen ingepompt. Zo, en uiteindelijk maar. zijn er 9000 van deze DeLoreans. En dan heb ik het over uh, DeLorean DMC12. En die 12 stond voor 12.000 dollar moest die gaan kosten. Oh. Hij werd wel duurder. Ja. Uiteindelijk zijn Op er 9000... miljoen dollar had hij verspeeld. Om ja, te bijna te wel. Uiteindelijk kreeg hij geld tekort. En toen had hij alleen mensen die zeiden... Van, nou, ik wil ook wel geld... Uh, geld erin steken. Uiteindelijk raakt hij betrokken bij, bij de opdeals, bij drugsgeld, wat hij ook weer zou kunnen gebruiken. En toen werd hij uiteindelijk werd hij, uh, gearresteerd bij een deal. En toen heeft hij in de gevangenis gezeten. Nou, je begrijpt wel, het hele schip van de DeLorean is gezonken. Maar hij oh. vond het toch wel geweldig dat er in de jaren 80 met deze auto toch een film werd gemaakt. Ja. En daardoor is het een gigantisch verzamelobjectje geworden. Hè? Ja, maar ik liep ja. laatst liep ik door het dorp en er stond een garage open. Ja? En er was een man bezig en het was een DeLorean. Ik, echt dacht, waar? Ja, ik zal bijzond. niet zeggen waar het was, want alles uh, dat is te specifiek. Ja. Maar uh, ik, ik vond het wel bijzonder. Ja, het is een uh, bijzonder <laughs> verhaal van deze John DeLorean. Ja, zeker. En, en echt, zeker. Het, het was echt een, flabbe, uh, noem je dat, een man die echt <coughs> wel in het leven stond hoor. Feestjes, ja. allerlei vrouwen verzlonden. Verslo ik heb ja. voor jou nog één speciale dame, want die vond ja. jij volgens mij wel heel leuk. Ja. Dus, uh, Nadella, Lucy Lawson. Oh Dat dus was een ja. hele oh, ja. en die, die deed die kooktv en die was altijd zo sensueel en alles was zo vingerlinking goed en oh ja. Dus ik denk dat heel veel mannen gewoon al voor de Love naar haar uh, shows keken. Even een En This is just the best breakfast in the world. Ah, <laughs> ja. in the world. Zij weten het altijd wel. Ja. Ja, op een hele mooie manier weten dat te brengen. Nou, tot zover de verjaardag. En straks de, de Zandvoortse berichten, dames en heren. Ja, even een moment voor rust met Holly. Paint my Bedroom Black. Wat een leuke kleur, net zoals grijs. Ook een heerlijke kleur.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 Vrouw die zo zingen, echt ongelooflijk. Ja. Wat een Zaak niet zingen, het is gewoon niet meer kreunen ook, hè. Nou, hou eens even op. Het is een heerlijk plaatje, er dus, gewoon. I uh, paint my bedroom black. Zo. Lekker inspirerend. Ik ben zelf toch wel een grote fan van, de, van die programma's waar ze huis aan het verbouwen zijn. Of huizen gewoon helemaal opbouwen. Gewoon de grote verbouwing. Ja. En dat zijn echt projecten van een spaak van een miljoen of zo. En, en, en binnenste buiten kijken we ook heel vaak. Dat is even compensatie gewoon even te genezen, of wat Gewoon een volk, even kijken hoe die woont. Gewoon heel zin om te kijken, die gewoon, programma's. Ja, het was een programma. Ja. Er was ook eens een vrouw heel hoogdraafd aan het praten. En die liet haar huis in. Denk, alles was grijs. Echt alles. Oh, en ook zwarte meubels. Ja, ik hou echt van design. En ik hou ook van rustig. Ik, ben, ik heb niet, ben niet zo van de kleur. Nee, dat zag ik. Jezus, jou, echt. Jezus. En ze zeggen, we ook van vrienden te ontvangen in ons huis. Nou, lekker gezellig hoor. Gezellig met z'n allen. En een zwarte tafel. Nee. Met grijs bestek en zo. Nou, hoe gaat het met de wereld? Ja, kut, zwaar, kut. Ja, dat begrijp ik. Inspireert ja. het allemaal om je heen. Goed. Ja, ik heb het van de tafel gehad. Zandvoortse berichten. Kijk, we kijken van naar Zandvoortse berichten. Vergunning aanvragen voortaan alleen digitaal. Ja, we gaan met de, de tijd mee. En uh, vanaf 1 januari 2024 uh, de regels zijn gebundeld. En uh, het moet allemaal wat overzichtelijk worden. Ze hadden voor alle gebieden in Zandvoort overal weer andere regels. En dat was een beetje onduidelijk. Nu hebben ze voor heel Zandvoort dezelfde regels. Je kan nergens meer bouwen. Dat is duidelijk. Klaar. Nee, is oh, gekheid. Okay. Nee, nee, nee, dat is niet helemaal waar. Nee, ze hebben overal nu dezelfde regels. En het gaat, met, het gaat echt over heel veel dingen. Het gaat over hoeveel geluid maak je. Welke tijden uh, voor graven. En nou ja, ze zeggen ze in de eerste instantie: ze hebben acht weken uh, tijd om besluit te uh, te vormen over als je iets aanvraagt. Het kan ook langer. Oh. Kan het 26 weken worden. En als ze twijfels hebben, kan er er ook weer zes, zes weken aan vastplakken. Dit klinkt alsof het niet allemaal veel makkelijker en lekkerder wordt. Maar goed. Uh, je komt dus digitaal kan je dus, als je iets gebouwt kan je het aanvragen. Bij het omgevingsloket. Hmm. Sterkte. Succes. Okay. Ja. Ja. ja, zeker. Oh, ik, hier heb ik een nieuwtje. Parkstart. Dat is een online systeem waarmee je je parkeervergunningen kunt beheren. En niet iedereen lukt het om een kenteken aan te melden. Maar we kunnen straks het gebruiken, want ik meld jou hier steeds aan nu. Oh ja. Maar je hebt een speciaal telefoonnummer: 033-247-3004. Dan kan je, je naam, adres, kenteken doorgeven en dan gaan zij uh, hem aanzetten. En uh, alleen je kan daar niet op waarderen qua saldo. Ja, dat dacht ik al. <laughs> maar ja, als je dus vergeten om je kenteken af te melden, dan gaat het automatisch aan het eind van het betaald parkeren. Dus. Nu nog tot 1 maart uh, om 8 uur, en anders is het uh, 10 uur s avonds. Dus uh, we kunnen zo. Via telefoon kunnen we jouw auto aanmelden. En dan kan je nog een half uurtje langer blijven hier. Wat is heerlijk. Nou. De gemeente wil snel meer laadpalen realiseren. Ze hebben er nu 24, maar ze willen na 21 op locatie. En ze willen dan ook 100.000 kilowatt en twee ingang. Nou, allemaal heel technisch. Uh, nu zijn er 52 inwoners die een aanvraag hebben uh, ingediend over nieuwe laadplaten, Nieuwe laadpalen. En in, de tweede, in 2017 besloot het college van BNW. Um, om adviezen over exacte locaties uh, uh, af te wijzen. En, uh, nee, goed. Uh, dat had te maken met advies geven. Nu hebben ze bepaalde locaties in hun hoofd. Ze hebben 17 locaties aangewezen. En daar gaan ze sowieso palen uh, plaatsen. Dat hebben ze ook al aangegeven bij het uh, netwerkfabrikant, uh, noem je dat, de leverancier. Uh, want die moet het ook goedkeuren. Dus die 17 locaties die worden zeg maar goedgekeurd. De omwonenden kunnen daar nog bezwaar voor aantekenen. Of misschien nog een klein aanwijzing geven. Dit of dat. En de mensen dus die een, om, een straal van om, uh, 100 meter daar wonen. kunnen daar, daar gebruik van maken, blijkbaar. Oké, okay, ook dus, als dat een privépaal is? Nou, het worden dus geen privépaal. Nee. Het worden dus gemeentepalen. Dus, nee. Ja, dus uh, nou. Hmm, Oké. Okay. Uh, afgelopen dinsdagavond was het dolle pret in het dorp. Het was wel heftig, want Storm Henk was natuurlijk uh, wel bezig. Ik moet, ik moet zeggen, ik ging die avond ook om tien uur weg. En ik, mo ik moest gaan lopen in plaats van dat ik kon fietsen, anders werd ik weggewaaid. Maar de ijsbaan, uh, ja, het was het domein dus van ploegen die eerdere rondes hadden gewonnen. En uh, de, de, de, uiteindelijk heeft dus Laurel en Hardy heeft dus, uh, het fluitketel curling toernooi gewonnen. Ja, ik had het gelezen, ja. Ja, leuk, hè? Ja. ja en ook een hele leuke ja. foto staat erbij. Grappig. En uh, er kwam uh, omdat het heel vol veel wind was en regen kwam er nog wat water op de baan. Dan moesten ze nog extra ja. een best doen. Hilariteit op de baan, leuk worden En was er ook nog een grotere baan. Hebben ze dan ook een groter parcours? Moeten ze nog verder gooien dan? Of ik dat ben niet geweest. Oké, okay, dat ik me uh, nog toch. Ik heb wat zoveel, wat zijn jullie nou aan het doen? Fluitketeltjes uh, heen en weer doen. Nee, hey, dat gaat om verbinding, hè. Oh, ja, verbindingen. Stichting wil vraagt toch een zienswijze om strengere vergunning voor het circuit. Want de, de, de voorschriften van de vergunning dateren uit 1892. Nee, even normaal. Nee, 7, 1997 dient wel een beetje geüpdatet worden, zeggen ze. Uh, scherper in bescherming van het milieu. En er zijn ook al een goede aantal klachten van geluidsoverlast... bij grote evenementen, door de week ook. En uh, het mag wel wat aangescherpt worden. Het is wel lekker makkelijk dat het uit 1997 is. Dan kunnen we gewoon blijven racen. Nee, ze vinden updaten. Kijk even wat het uh, voor het milieu doet... En ook mensen die er last van hebben. En er eh, mag ook wel gekeken worden naar eh, rijden zonder katalysator, weet je wel. Dan mag een nieuw soort ontwerp worden ingediend. Dat het wat schoner allemaal wordt. Nou, ik ben benieuwd. Want dit er dit is een hoop geld mee gemoeid, hè, met het circuit. Dus het zal niet zomaar gaan veranderen, denk ik zelf. Goed, vertel. De persoon van het jaar 2023. Ik had vorige week ook al gezegd. Maar voor ja, het geval ja. je vergeten hebt. Want uh, tot en met de veertiende kan je dus nog stemmen. En onze eigen Roy Donder, Dongen, die staat ook op... Uh, op de lijst. En, uh, zijn motto is ook van... Uh, laat iedereen vooral zichzelf mogen zijn. Hij is actief uh, voor de regenbooggemeenschap... sinds begin dit jaar ook als voorzitter... van het COC Kennenberland. En ook Roet Kloek van de... reddingsbegade Bloemendaal, die staat uh, ook op de lijst. Dus uh, laat je stem niet verloren gaan. Ga naar de website van uh, Haarlemse Dagblad. En uh, je hoeft geen lid te zijn... maar dan kan je wel daar stemmen op de persoon... van het jaar 2023. Nee, ik Laat uw stem ik, ik, ik, ik niet uitdrukking verloren gaan. Nog, nee, ik vind de uitdrukking nog steeds niet goed. Iedereen mag zichzelf, mag zichzelf zijn. Ja. Laat iedereen vooral zichzelf mogen zijn. Ja, ja nou, maar ja, daar zo. kan ook alleen nadigheid bij zitten. Ja, ja. kijk moet er jouw een persoonlijke meer vrijheid. Ja, Houd op waar die van anderen begint. Nou, sowieso. Er moet een meer verbindende ja. kreet worden, in plaats van... Nou, ik ben lekker mezelf. Ja. Ja, Zo ik klinkt vind het, het leuk een leuk beetje. Ik jouw schop onder je hol te geven. <laughs> ja, want toch ben ik lekker mezelf. Nee, er moet een verbindende factor in komen. Nou goed, ik ga er even over nadenken over een over nieuwe kreet. Ja, voor volgend jaar. Ja, voor volgend jaar. Nee, is goed. Paramoor. goed god, de is afgeleverd. Dit is de This is why. This is Why van Paramore. Die hebben het laatste jaar echt wel heel veel albums afgeleverd. Leuke, opstandige muziek. En soms zit echt wel een scherp randje zit eraan. Die is zaterdagmorgen. En straks gaat het natuurlijk weer gebeuren. Dan loop je weer de stad in natuurlijk. Nou, echt met het kut oorlog. Even snel een wikkelwagentje. En dan gewoon even lekker boodschappen doen. Wat gaan we doen? Gaan we zeg maar de... De, de zelf de, de kassa doen of gaan we toch de kassière lastigvallen? Oh. Ik ben zelf nogal van de kassière lastigvallen. Dus ik, heb altijd, ik heb altijd nog een leuk verhaaltje of zo. Of iets, van, oh, wat schattig, zo'n oude man heeft toch een leuk verhaaltje en de kassa. Wat leuk, zeg ja, Sorry, ik heb even tijd nodig. Wacht even, ik heb even een leuk verhaal. Maar goed, heel en veel waarom mensen... waarom doet de korting het niet aan de kassa en de hele rij achter je? Ja, klopt. Ja, ik, ja. Dat wordt altijd leuk. Zeg, ik, voor mijn werk doe ik altijd heel veel boodschappen omdat we te maken. En dan hebben altijd van die mensen... Zo gaat u taart bakken! <laughs> Ja, oude taart. Hou eens op niet. Echt een afgezaagde <laughs> opmerking. Ja, jij gewoon. bent te oud of voor in mijn taart, oude taart. Maar goed, uiteindelijk uh, uh, vandaag in de Telegraaf te lezen. Ja, het is naïef om te denken dat iedereen afrekent bij de zelfscan... En heel veel mensen... Ja, vind je het gek dat ik af en toe wat meepik? Weet je, heb je die prijzen gezien? En dat zij nou willen bezuinigen. En ze verdienen al zoveel geld met die grijflatie. En dan gaan ze ook nog eens een zelfscan uh, neerzetten. Dan Kunnen ze zeker uh, minder cashiers uh, betalen? Lekker hoor. Oh, nou, ik... ik pak het. Ik zal je vertellen, de laatste keren dat ik naar de zelfscan ging... moet iedere keer wachten omdat iemand mijn boodschappen gaat checken. Terwijl ik dan maar twee dingetjes doe. Ik denk, echt ja. snel. Ja, want... En ik heb zo van, ik ga er niet meer heen. En gisteren ging ik en toen kwam iemand toch en hij deed het niet. Ik moest de winkel weer in... En toen heb ik iets verkeerd gescand. Ja. En ik wilde het weghalen. En wat die vrouw tegen me aanstond, heb ik het vergeten. Dus ik, volgende keer ga ik 120 minder scannen. Ah. Want ik heb nou te veel betaald. Ja. Ja, dat soort dingen? Ja, het is ook allemaal een beetje onverdagd. Mee. mee. En die vrouw die daar staat. Ja, zeker als er niemand in de winkel is. Dan, dan sta je af te rekenen. En dan moet ze je, je ook nog een keer controleren. Ja. Want ja, dat is de protocollen. En ja, als het heel druk is, dan gaat ze nog besteksgewijs iemand uh, controleren. Ja, maar ook als het heel weinig is. Hè? Want dan heb ik bijvoorbeeld ja. twee broodjes. Ja. En dan moet ik wachten op iemand. Omdat ik twee broodjes heb gehaald. En denk, ik, nou, dan had ik beter dan had ik gewoon naar die kassière kunnen gaan. Dan kan je ja. gewoon door. Ja, ik heb toch wel eens gehad een hele futuristisch filmpje gezien overname. Dat over. Uh, dat er over een paar jaar, dat je gewoon zegt... met, met een winkelwagen door een poortje en rijden, dat alles blip, blip, blip, blip, afgerekend is. Alles van je rekening af. Ja. Ja. Maar dat kunnen ze niet allemaal zo snel lezen natuurlijk. Nou, goed, ik ben zelf of je, zo of je korte... doet je kaartjes snel achter iemand aan... terwijl jij er nog niet doorheen bent. Dat ja. is bij haar. Net als ah. bij een parkeergarage. Ja. Probeer je ook met je twee door het boompje. Net niets. Nee, ik zag het, heeft u al eerder gezegd. Ik zit nog een deukje op het dakje. Nee, uiteindelijk uh, gaan ze allemaal terug. Ja, zelfs ook Walmart in uh, Amerika, het wordt allemaal teruggedraaid. Dat zelfscan uh, dat is wel heel uh, leuk, maar het wordt zo, ja, er wordt zo veel Ik zie wel al in Albert Heijn in Haarlem, uh, daar bij, dat, uh, uh, bij de paté daar. daar uh, er staat dus een beveiliger, die staat dus buiten het ja? zelfscan-eiland, uh, zeg maar. En die zit alles heel goed in de gaten te houden. Okay. Dus ik denk dat dat ook best wel afschrikwekkend werkt. Ja. He, dat die, die, die, die registreert of jij iets in je tas doet. En die vraagt zich af: heb ik het piepje wel gehoord? Weet je? Maar dat lijkt me ook best wel lastig hoor. Ja, en deze man ziet er toch wel een beetje dodgy uit. Ja, en ja. mensen die er dodgy uitzien, die hebben ook dodgy gedrag, toch? Of, zo? of mag dat niet? Dat, nee, dat mag zo ja, niet. Nee, dan, dan, dan zit je weer nee. in hokjes te plaatsen. Nee, want mijn vrouw heeft ook wel eens. Niet, gaat dan ook wel een zelf scannen. En dan gaat ze zeg maar de, de dure appels kopen en de goedkope afrekenen. nee, nee. Doet ze dat? Ja. Echt Dat doe je even normaal, weet je. Je hebt, niet, je hebt hele goede kiwis en toch wat mindere goede kiwis. Nou, oh, neem dus er goede kiwis die, voor. Oh. De, maar die zijn die ook echt twee keer zo duur, hè? Dat ja. Ongelooflijk. Klopt. Jezus man, hebben we het of zo. Reken gewoon normaal af. Dat is gewoon, gaat een heleboel. Nou, vandaag een groot stuk in de krant. Self-scan in de ban. Eens 65% echtdoos. Nee, laat maar. Doe gewoon maar weer de kassa. En mensen vinden ook, ja, je moet mezelf beschermen, want als doe ik toch. Ga ik toch nog iets, iets meenemen? Dat is. Ik ga gewoon weer naar de gewone kassa. Zeker. Ja, ik, nou. ik neem al, al die bonussen. <laughs> voel je je nog schuldig als je dan uh, dingen gaat jatten ook nog. Maar het uh, twee voor de prijs van één en ja, zo. Dat ja, soort ja, dingen ja, neem ik. Ja. Uh, er is een vrouw in Letland. Die, uh, die moest naar de rijexamen toe. En uh, ze is uiteindelijk nu voor dat tot een straf van 120 uur. Mag vijf jaar niet rijden. Maar ze had een rijbewijs nog niet. Maar uh, ze, ze was dronken toen ze uh, daarheen ging. De examinator heeft haar examen gestaakt toen hij door had dat ze onder invloed was. En... Uh, ze heeft gelijk moeten blazen. En toen bleek ze dus echt gewoon als ze te veel gedronken had. Ja, gewoon, ze heeft gewoon examenvrees. Ik bedoel, ja, dat is het. Moet ik je toch ook wel gewoon... een beetje... Als je dyslectisch bent, word je ook geholpen. Ja. <laughs> dus ik bedoel, uh, moet je het in de het alcoholslot uh, moet je dan blazen. En dan... Uh... Heeft u gedronken? Nee, nee, nee. Weg niet. Nee, weg. Oh, misschien. Een drupje. Een drupje dan. Ik voel me een beetje spannend. Nou, dan kan je toch weer ja, op de scooter naar huis. Dan wordt er geen auto. Dat mag maar. ook niet. Nee, Goed, nee eigenlijk niet. Nee. Goed, tijd voor die landenkeuze. En, ja, vandaag, ik heb hem klaar staan. Ja, is, is, is hij aan. Uh, ik, ik had eerst had ik het andere nummer genomen van uh, die mevrouw Slets. Maar ja? die vond ik een beetje te. En dan uh, doe ik toch maar met de hele familie. Ja. Ook al is mijn zus vandaag jarig, is, dus uh, had ik idee. De Sister Slets. Ja, yeah, we are family. De klassieke. Daar komen ze nooit meer los 1980 van. 1980 staat hierbij. Echt dat stoffige geluid ook, hè? Ja, de Sister Sleds en We Are Family. Uh, dat was die landenkeuze voor deze week. En ik heb nog wat geschiedenis uh, is nog blijven staan. En ik ja, het is echt een bijzonder verhaal over deze man, Samuel Moors. Ja, van de Morsecode. Klopt. Niet de inspector Moors, maar gewoon van de Morsecode. Alfred. Uh, Veel werkte daar ook bij mee. In 1838 deed hij de eerste demonstratie van zijn Telegraaf. En deze Samuel Moors was eigenlijk kunstschilder. Eh, allerlei geschiedenisactiviteiten eh, eh, of eh, dingen in de geschiedenis... schilderde hij, maakte hij afbeeldingen van. Dat is nog voor zeg maar, de fotografie. En een gegeven moment was hij op zakenreis... en toen kreeg hij vrij laat te horen... dat zijn vrouw al overleden was... en dat ze al begraven was. Oh? En toen dacht hij, maar dat is toch ook bizar? Dan krijg ik dat nu pas te horen? Eigenlijk is dat toch heel triest? Eigenlijk dat soort berichten zou je gewoon veel sneller moeten kunnen horen. En eigenlijk had hij zelf ook wel iets met elektronica en magnetisme. En toen merkte hij... dat elektronica en magnetisme kan samenwerken. En toen begon hij op allerlei afstandjes... met draadjes te werken. Twee draadjes maar en elektronica. En toen dacht hij van... hé, hey, als je stroom erop zet, dan klikt hij. En als je stroom eraf valt, dan is hij los. Dus daar zou je eigenlijk een soort... een soort bericht mee kunnen door. En toen heeft hij een soort... zeg, morsecode heeft hij bedacht. En daar heeft, zijn ze mee gaan communiceren. Toen had hij in... Uh, uh, 1837 al wat laten zien. Uh, hij zegt, kijk, als ik dit doe, gebeurt er dat. Ja, vind ik niet zo interessant. Ja, maar dan kan je... Ja, ik vind het helemaal niet interessant. Nee, het, is helemaal niet, het is helemaal niet boeiend. En toen heeft hij twee jaar gewacht... En toen uiteindelijk vonden ze het wel interessant. Toen heeft hij 30.000 dollar gekregen. En toen hebben ze een, een telefoon, een telegraaflijn aangelegd tussen Washington en Baltimore. Wow. En toen op 27 mei 1844 duurt allemaal nog wel even hè, heeft hij een, ber een uh, bericht, bericht over twee draden uh, verstuurd. En toen werd hij wereldberoemd op zijn later leeftijd. Eigenlijk een leeftijd. soort uh, idee, toch? Ja, ja, dat is het ook eigenlijk. Telegram. Ja, ja Telex ja, dan, uh, ja. ja. Dus dan, toen kwam, hij ja. uiteindelijk, kwam er uiteindelijk allemaal berichten. En uh, nou goed, uh, toen werd hij wereldberoemd. Hè. Toen was je al in, tegen de 50. Toen was je zo. al in, in de, tegen de 50 dat dus je had uiteindelijk, zeg maar. Uh, hij het ontdekken was. Maar van, kreeg je toen telegraaf. nog geld? Of was dat toen jammer? Jammer dan, alleen de eer? Het nee, nee ja, ik denk 30.000 dollar had hij ontvangen. Toen heeft je ook nog geld. Kort idee, door. toch? Ja. Oh. Ja, nee, dat was om het aan te leggen. Maar later is er wel ook trooi op aangevraagd. Oh, dat lijkt me wel. Okay. Zeker. Er is een. ...man en die was uh, gaan vissen... ...ergens uh, in de buurt van Nieuw-Zeeland of zo. Maar... Uh, ...hij wilde op een Marlijn... Uh, wilde, uh, wilde pakken, maar toen sloeg hij overboord... ...en hij probeerde weer aan boord te komen... ...maar helaas, uh, sterke stroming... ...en uh, nou, dat ging uh, allemaal niet... ...en zag in de nog een eilandje... ...maar hij was steeds verder weggedreven... Uh, ...55 kilometer van het eiland. ...en, uh, maar... ...doordat hij uh, eigenlijk een horloge... ...zeefs zon in zijn horloge liet weer kaatsen... ...zagen een paar uh, vissers... Die zagen ongebruikelijke weerspiegeling in het water. En dat was dus die visser. Ze hebben eigenlijk net op tijd eruit geplukt uit het water. En hij was al zwaar, uh, hij was super koud, zwaar uitgedroogd. En was nog bijna twee dagen wakker. Dus uh, maar ja, gelukkig, uh, de, de schipper zei dat de rekening zei: Good to see you. Dat is de laatste adem, zowat. Nou, het is echt een volledig wonder gewoon. Dus uh, nou ja, dit is is echt weer, echt... Uh, er zijn ook nog positieve verhalen. He? Het is echt, uh, echt bizar dat je denkt, met zijn telefoon kan je van alles doen. Je lichaamstemperaturen kan je meten. En heb ik goed geslapen, weet ik, moet ik even kijken op mijn telefoon. En hij heeft hem gewoon alleen maar gebruikt... Nee, een horloge was het, hè? Ja, een ja. ja. De horloge heeft hij alleen maar gebruikt om de weerspiegeling van de zon. Ja. Gewoon ouwets. Niet met alle telegraafgeluiden nee, of nee, met nee. de wifi-verbindingen. Gewoon ouwets. Ja, hij, nou, ja. ik vind het er mooi gegeven, deze Zeker man. weten. Gered, deze vissen. Goed, een onbekend beentje. Nee, nee, een onbekende vrouw. Marika Hagman. En die heeft een plaat uit. Oh. Shake your mind. Slide back and feel your bones crack. So sublime, turn to sleep. Dit hoor, Kende het niet. Hackman, Marike Hackmans, komt uit Engeland vandaan. Multi-instrumentalist, uh, is er een die van alles kan bespelen. Mijn gitaar lukt gewoon niet, maar zij, 31 jaar oud, Hampshire, komt ze vandaan. En ze heeft een mini-album uit en nog wat meer albums. En dit is een van de laatste plaat En ze speelt binnenkort, nou ja, dat duurt nog wel even, uh, 9 april in Tolhuistuin in Amsterdam... Dus uh, deze uh, Britse volk uh, zangerest is daar te vinden. Tickets, 20 euro. Het kan wel voor een normale prijs. Zie je? Ja. Als kan er wel. Al genoeg mensen komen. Jazeker. zeker. Uh, nou goed, het, is al een, het tolhuis klinkt als een heel klein... Uh, ingetogen concertje. Nou, zo, ja. zo is de muziek ook. Volgens mij is dat heel sfeervol. Ik ga toch even kijken voor kaarten. Dat is toch wel leuk. Ja, zeker. Ga ik lekker een avond die depressieve muziek luisteren. Mm. Leuk. Nou, vertel. De Amerikaanse staat Alabama... heeft besloten om ter dood veroordelen... voortaan om het leven te brengen... met de stikstofhypoxy methode oh, een nieuwe methode. Ja. Daarbij wordt de gedw gevangen gedwongen... om pure stikstof in te ademen... door een gasmasker. Maar dit zou heel vreed zijn. En uh, De, de natie vraagt alvast om de geplande executies uit te stellen... Maar ook de staten Oklahoma en Mississippi hebben deze methode al goedgekeurd. Dus, uh, maar ja, ik heb het nu zelf zo van ja. Ze hebben, tegenwoordig hebben ze ook een, een sarcopod. En dat is dus een soort doodmachine waar mensen dat zelf kunnen doen. En het staat ook inderdaad, uh, de Nederlandse Vereniging voor Zelfdoding, uh, uh, zeg maar. Ja. Yeah. Die, die vinden ook dat mensen dit gewoon moeten kunnen doen. Weet je wel? Dat je zelf beschikt over het eigen leven. Ja. Yeah. En jongeren hebben nog zo van... Uh, die net als baas zijn eigen boot, buik ben je ook baas uh, over eigen lichaam. Maar het is uh, een capsule te grote van een doodskist. En met één druk op de knop kan de persoon dan zelf... die stikstofdiffusie op gang brengen. En, uh, en uh, de aanwezigheid van zuurstof gelijk verminderen... in 30 seconden. En daarna verliest hij het bewustzijn en sterft na 10 minuten. Dus dit, je bent heel dit, snel ben je gewoon... Uh, maar het is toch een apparaat als die zeg maar, zorgens wordt, wordt gebracht... dat je denkt van, oh wat gaat de bubbel doen... Ja. Ja, het is een heel aparte doodskist. en daar, daar gaat hij. Nou, hij ziet er best gezellig uit. Hij ziet er en heel mooi uit. De muziek die jij heel mooi vindt, kan je er aanzetten. Het en je bepaalt soort, zelf uh, wanneer je op de knop drukt. Ja. Nou, laat die gevangenen dan ook dat zelf. ja, je kan kiezen, je kan uh, of uh, dat je denkt van nou, je weet niet of alles werkt, maar dit werkt behoorlijk goed. Ja. Ik kan het testen met, uh, met natuurlijk wat dieren die dan anders toch afgemaakt zouden worden of zo <laughs> in de, de ja, asiel. Je denk, denkt gewoon, ik doe het gewoon even wat, wat. Dat doet hij er maar in, ja. ja maar die past niet, die is te groot. Die past niet, nee. nee, maar nee maar... Die, het lijkt me wel maf dat je een zuurstofmasker, nou ja, een stikmaster opkrijgt. En dat je dan zelf bepaalt, oh, ik hou mijn adem in. Ik wil nog niet. Nee. Ik, nee, maar nu ga ik inademen. Normaal als je natuurlijk vloeistof in je aderen krijgt, dan kan je helemaal niet zelf nee. regelen. Nu kan je zelf, nee, ik hou mijn adem in. Nee, nog niet, ik wacht even. Kan ik er nog even uit? Ik twijfel nog even. Maar je krijgt dus een soort eu euforisch gevoel. Is als dat je, Als je die aanzet. Oké, okay, oké. Okay. Dat de, de, de stimuleert dan wel weg. weer. En dan denk ik van, ja, ja je bent er dood veroordeeld. Oh. Je bepaalt zelf... Uh, je ja. kan nog eventjes een beetje scanderen hier en daar. krijg je een soort flatline idee. Je denkt, nou, ik ga er een minuutje in. Of weet je, even, ja. even kikken. En dan stap ik er snel weer uit. Ja, maar ja, nou, je nou, je dit kan dit alleen moet... zelf kan je me aanzetten. Hè? Dus, uh, maar ik vind het wel, ik vind het wel een mooi iets. Ik zou zelf eigenlijk ook de zelfbeschikking willen hebben. Ja. Want ik denk van, nou, ik ben er nu echt klaar mee. Je moet er wel de moeite doen om dat zo'n apparaat... Uh, dat je ergens heen gaat waar ze waar ze, ze hebben. Maar, uh, Kijk, kan ze toch huren. Je moet die niet kopen, hè? Want, eenmalig. Nee, nee. Ja. Maar het is voor de rest, de mensen... Ja, ze moeten alleen eruit getild worden en zo. En af en toe moet misschien even een sopje overheen. <lacht> Straks zijn weer plastisch. Ja, ik, ik, ik, ik hoop dat de buurman mij snel vindt. Althans, ja. Dan uh, heeft hij een klusje om het allemaal schoon te krijgen. Ja. Ja, maar... Goed, laatste plaats voor tien uh, uur. Dit was uh, de eerste aflevering 2024. En er gaat er nog heel veel komen. Zeker. Zeker. Mooi weekend. Mooi weekend. Hoi hoi. Dan hebben we hier nog Marcus Muntford. Van Muntford Son. Je kent ze dan wel. Bad Range. on Range. I'm those